In de provincie Punjab zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De Pakistanse overheid waarschuwt voor meer aanslagen door de Taliban. Japan heeft een radarstation in gebruik genomen... in de Oost-Chinese zee, dichtbij een omstreden eilandengroep. Om die onbewoonde eilanden woedt een machtstrijd tussen Japan en China. Ze worden door beide landen geclaimd. Onder de zeebodem zitten vermoedelijk veel olie- en gasvoorraden. Voor ze uitbreiden...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 Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 We hebben twee uur ook tijd voor Zandvoortsnieuws in het kort. We gaan tegen de klok van uh, half vier ook even scha weer schakelen met Willem van Densen. Want op dat moment zal, zal de Volvo uh, race, die over twaalf ronden gaat, in gezamenlijk met de Scudera Italiano. Want dat, daar stond SI voor. Dat is een gecombineerde race. Uh, die zal dan zijn gefinished. En uh, wie weet.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 Zandvoort, een hele goeiemiddag en leuk dat jullie allemaal luisteren. Eigen lokale omroep CFM met 24 uur per dag muziek en informatie. En voor muziek is het weer tijd. Hier is Skygo, and here for you. We'll be passing by and they'll be time, just for and while chasing doors, we'll be dancing in the dust. you <laughs>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 Zat hij ineens in je hoofd? Ja, zat in keer dat ik wel. En nou, de rest van het weekend ook? Ja, Kijk waarschijnlijk wel. Uit. Ja, zullen we morgen <laughs> ook weer gaan draaien? Draai hem gewoon morgen ook weer bij uh, Zandvoort op zondag. Het is inmiddels kwart over drie. Tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Kermis op circuitpark Zandvoort. Het college van BMW van Zandvoort heeft besloten om kermis toe te staan op het parkeerterrein van het circuitpark Zandvoort.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 Ik plaatste net een foto op Facebook van de hond <lacht> Buk. Die bij ons in de uitzending was in het eerste uur. te samen met Albert en Gelder. Nou wordt daar flink op gereageerd. En ik moet eerlijk zeggen, je staat er mooi op op de foto's. Ja, die foto's zijn echt geweldig. Ah, jij de dok. aan het presenteren ja, goeie, en aan het nieuws voorlezen. Yeah. Geweldig. Dank jullie allemaal voor die uh, mooie foto's uh, Bart, op Facebook. Ja, wel, ja wel ja wel, jawel, jawel, jawel. Dat is zo leuk om te zien, hè?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 There is a small man Dus yo Zo dadelijk gaan we weer schakelen naar Willem van Dezen op circuitpark. circuitpark Zonvoort tijdens de paasraces, het paasweekend uh, op het circuit met uh, ja, uiteraard zojuist de race van de Volvo Scudera Italiano en uh, hoe die race verlopen uh, is dat horen we straks van Willem, maar uh, eerst gaan we even de evenementenagenda doen.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 Want zo na 5 uur hebben we Fred. Jawel, hij is er weer. Met entertainment for you. En tot na vijf uur Albert Jan en wie, zelf en hij op de radio met One Night Affair. It's a one night affair. can you feel it? De Nederlandse groep Spargo die had drie grote hits. En up to the sky, you and Me en deze de Van Night Affair. En die hoor op deze zaterdagmiddag. Eens even kijken of we een verbinding kunnen krijgen met circuit. FM Race Radio Pit Report. Pit Report. Hallo, hallo, hoe hoort u mij? Willem van Densen. Goedemiddag nogmaals.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 Ja, zeker wel. Ik was al uh, op pad net, uh, maar hij moest uh, zich melden bij de wedstrijdleiding, ja. En dat gaat het toch uh, voor dan. Uh, en anders uh, trek ik een wel even aan Nou, helemaal goed. <laughs> <laughs> We horen het straks van je Willem. Dankjewel voor dit moment. Tot zo. Dit was Willem van deze vanaf het circuit Park Zalvoort. Blijf lekker luisteren als je ook op de hoogte wilt blijven van de paasraces op het circuit. En lekkere muziek wilt horen, bijvoorbeeld van Ed C. Lea Nederland was cool en killend. Meer. Wat ik in jouw ogen las, ontstak bij mij het vuur. Ze wordt nog alles onderschat, De kracht... weet ik zeker, ik heb heel veel veertigers een plezier gedaan met deze plaat van de SOS band. Je hoorden de fijnest op een CFM.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 What do you mean? Oh, oh, oh. when you dodge your head, yes, but you.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 Protective when I'm leaving, trying to compromise but I can't win. You wanna make a point but you keep reaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and then between. Oh, I really wanna know what do you mean? Cause you're running out of time, what do you mean? sportieve weekend, eh, kan je de hardloopschoenen weer in de kast stoppen. En even lekker de dansschoentjes aantrekken. Dat deden we samen met deze van Justin Bieber. Je de what do you mean? We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort? Kijk dan op www.zfmzandvoort.nl En hier zijn de Rolling Stones. See this thing happening to you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 Wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan via www.cifmlive.nl. Boef. Ja. Oh ja, dat is altijd jou. Geen vos, maar een dok.